Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. China heeft de Amerikaanse ambassadeur ontboden... vanwege de arrestatie van topvrouw Meng Manzou... van elektronica-gigant Huawei. Zij werd vorige week op verzoek van de Amerikanen opgepakt in Canada... en dreigt te worden uitgeleverd aan Amerika. De Amerikanen verdenken Huawei... waarvan de sancties tegen Iran te hebben geschonden. China noemt het verzoek van de Amerikanen schandalig... en eist de vrijlating van Meng. Vervolgstappen laten de Chinezen afhangen... van het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur. Eerder hadden de Chinezen al de ambassadeur van Canada... Saudi-Arabië sluit de uitlevering uit van verdachten van de moord op de Saoedier Jamal Khashoggi in Istanbul. Justitie in Turkije heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd voor twee hoge Saoedische functionarissen in deze zaak. Volgens de Turken zijn er sterke aanwijzingen dat een topmedewerker van kroonprins Mohammed bin Salman en een generaal van de inlichtingendienst betrokken waren bij de moord op Khashoggi.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 Er vallen hier en daar nog buien met een kleine kans op hagel. Morgen eerst opnieuw wisselvallig, later wordt het droger. En de maxima liggen morgen rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. bij Piesel Radio Show 1310 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje muziek. En eens even kijken wat staat op het programma. Um, ja, kerstmuziek. Christmas Joy van Deborah Offenhauser. En zij maakt uh, het eerste trekje, Deck the Hall. En daarna komt een verzamelwerkje van Hart Dance Records en dat uh, werkje, moet ik even kijken? Um, nou, dat wordt in ieder geval geopend met Lin New Evers, Ocean Wind. Um, je kan het natuurlijk allemaal plezen, meelezen op de playlist. Um, PeacefulRadio.involg. Daar nou, vind je de, nou, het nieuws bij nieuws, uh, kan je de playlist terugvinden of je zit in de zoekfunctie. Zet je 13.10 in en dan komt hij vanzelf tevoorschijn. Heel makkelijk allemaal. Goed, we gaan eens even lekker beginnen aan fijne muziek. Veel huizen plezier.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 We zullen je blijven helpen, أنا بحر على وسيلة ما أديرك بعيد وما نكاليك حينك شرح قلبي ما تكلي خسار مزج ذين والعقل يقصم تنا هما ما وضي نرجي قلبي وخله أمري قلبي قلبي قلبي يا والله الحال يا والله Tweeën volgens jullie, de tijd voor je, voor فالدنيا الله قلبي لون اسماني سوسه وحاسد معاقب عينيا لما نشوف الخير انا نشوفه حتى وانا طرف الدنيا الله قلبي لون اسماني سوسه وحاسد معاقب عينيا هم الله وصين رجيك مش راح تخليبي وخليه بري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 I'm Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. www.spiralingmusic.com. That's spiraling. Music.